Uh, jongens, uh, komen jullie... Ja, een uh, zeer goede morgen. Wij uh, zitten nu in Hotel Hoogland. Niet, maar wij zitten op de Tolweg. Eenmalig. Uh, eenmaal eenmalig zitten wij weer uh, een keer in de studio. En uh, we hebben een druk programma. Wat gaan we allemaal doen, uh, Gerrie? Goedemorgen, Ben Zonneveld. Uh,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 Van de Hedisch. Daar gaan we praten met Dick Houzee en Henk Jansen. Ja, leuk. Uh, vandaag doet de techniek Roy van Buringen. De redactie wordt gedaan, is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gerry Rutte. Koffie doet nu Yvonne Roosendaal en Gerry Rutte. En ik presenteer dit programma. Casper uh, Keurenson, gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, Onze vaste technicus, van harte gefeliciteerd. Heren en goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Jullie mogen wisselend de microfoon gebruiken, uh, Gilles Kok, secretaris.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 Uh, maar het zijn ook mensen die, uh, die bij geboorte soms al... Uh, nou, waar Ben ook... Neer, is hij, ik kijk naar Ben, maar dat heeft niks met je leven te maken. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Nou, ik ben, ik ben ook, uh, ook trouwe donateur, alleen niet vijftig uh, jaar of zo. Nou, nee. nee. dus, dus wat dat... ik wilde zeggen, er zijn mensen die, uh, die, van, van, die hun kinderen donateur maken... of ze nee, nee, geboren zei. zijn, ja. dus er zitten ook wel eens vijftigers tussen. Dat zijn eigenlijk hele leuke verhalen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen reden waarom hij ook uh, lid is geworden ooit... <coughs> Vaak een, een, een ongeval of een noodgeval op, op zee aan gaan. Dus dat is leuk om, uh, om met die mensen in gesprek te zijn. Uh, en inderdaad, als het weer het toelaat, uh, dan uh, mogen ze een rondje meevaren. Uh, dat verwacht je soms niet. Bij die uh, wat oudere, fragiele mensen denk je van, zou je het wel doen mevrouw? En uh, nou, dan wordt ze echt boos. Uh. <laughs> Hoezo? Ik wil. Ik wil, ik, daar is, kom ik voor. Het is heel erg leuk. En het is ja. hartstikke leuk. Ja, ja, ja, je is, hebt het ook gedaan, nou, hè. Zitten, de de de uh, zitten er ook oude opstappers bij, die uh, trouwe donateus?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 Ben je zeker dat je niet nieuw bent? uitgenodigd gedaan. Nou? Maar ik, ik ken de historie en, uh, en, de, en de geschiedenis van de KNRM. En het is natuurlijk allemaal begonnen met een roeiboot erop. Um, nu moet iedereen van alles kennen. Ja, um, en, uh, het is nog wel steeds zo dat iedereen. Uh, als het alarm gaat, iedereen uh, alles zijn spul laat, uh, uit zijn handen laat vallen. En uh, binnen tien minuten in feite uh, bij de boot is uh, ja. en uh, opstapt. Alleen, uh, ja, omdat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 En uh, ja, voordat je in feite een goede opstapper bent, of opstapper kan worden, gaat er toch wel een trajectje van een jaartje of drie aan vooraf. Ja. voordat je je de, de stempel opstapper op je rug geprikt krijgt. De praktijk, hè, is natuurlijk. Ja, kijk. En... moet je dan speciale kwaliteiten hebben? Nou ja, je moet in ieder geval niet? gezond zijn ja. en kunnen zwemmen. Ja. En uh, ja, daarna.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 Dus dan moet je de kantine de kantine laten... en dan moet je naar, ja, ja, naar de boulevard tegenwoordig... want dan loodt ze nog niet af, hè? Jules, hoe is het met, het, uh, met de verbouwing? Het uh, dak is dicht. dak ja. is dicht. Oh. Uh, ja Dat betekent dat de, de uitbouw naar achterzijde... Uh, er is een heel stuk aangebouwd, zeg maar... Uh, met een etage erbovenop. Uh, het blijft wat voorheen beneden was... dat uh, wordt nu boven gerealiseerd. Uh, net als de radiokamer... Uh, en, uh,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 maar ja, daar zijn we echt uh, heel, heel, heel uh, trots op dat we het uh, ziet er goed ja, uit. Er ja. moest uh, natuurlijk de het een tweede. en ander veranderen, uh, want het was een mannenclub. Uh, is, is het nog een mannenclub? of zijn ja, er nog vandaan, wel, ja. ja. we hebben ja, uh, Twee jaar geleden hebben we een opstapster gehad. Een vrouwelijke opstapper. Mm. Uh, en die is eigenlijk in het uh, aankomend opstappen, moet ik zeggen. En die is in dat traject van die eerste drie jaar uh, toch afgehaakt helaas. Mm. had niks met het mannenbolwerk te maken, mm. maar vond mm. was het hartstikke leuk.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 De dynamiek dus het, het anders zijn. Maken. Misschien goed zijn. Ook. Ja, of het goed en ja. slecht is, weet ik niet, maar wel anders. En dat zou ja. nou, uh, ja. leuk kunnen zijn. Ja. Je ziet het bij andere stations dat er wel uh, er er hebben één zijn. vrouw in ons midden, uh, en dat is 11, uh, hij, maar die zit in, uh, in de commissie net als wij. Dus die is die, uh, niet uh, praktiserend, nee. zeg maar. Nee, het bestuur. Uh, ja? Maar zij is de enige vrouw in de club. Het bestuur staat ja. natuurlijk wel een eentje van uh, de bemanning af, hè? Uh, ja en nee. Natuurlijk, uh, we hebben een heel andere functie. We zijn niet. Uh,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 Um, maar de opstappers, dat zijn er dan... Nou, ik heb het niet paraat, een stuk of zes. En dat zijn degenen die op de boot... Uh, de zes opstappers? Ja. Dat is niet veel. Dat, niet veel. Nee, dat, dat niet veel. waren er uh, uh, nog niet zo heel lang geleden acht. En er zijn er twee om uh, um, verschillende redenen gestopt. En, uh, dus we zitten wat krapjes. En het, want de, de belasting voor die zes die, is nu ook een stuk groter. Zijn die uh, zes buiten de schip, um, Ja.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 En dat je dan ook een indruk kan krijgen of, of het je wat lijkt ja. of niet. En dat we dan pas na die maand zeggen... oké, okay, vanaf nu we we uh, ga je in het traject, word je ja. aankomend opstappen. En dat is een proces uh, van drie, jaar, die drie jaar waar we het over hebben gehad. Oké, okay. ja. uh, heren, ontzettend bedankt. We gaan zo door met het volgende onderwerp. Maar jij had nog het telefoonnummer van uh, Ik heb het nummer nog de van de Schipper. Van uh, Willem van der Bouds. Dus mensen die, of Jan Willem van der Bouds... als ze geïnteresseerd zijn om uh, ja? opstappen te worden. Dat is 06... 200 3427 Nou Jan Willem ga maar bij de telefoon zitten, want het want gaat wel rinkel. Ik het ja. <laughs> Oké, okay, heren bedankt. We gaan door met het muziekje en Roy hebt het uitgekozen. Ja, leuk. Hebben jullie Ja. <laughs> Nou, Roy gaat naast uh, naastig op zoek naar een uh, muziekje. En er komt wel een beetje aan te passen, zie ik nu ineens. Maar goed, uh, de heren die maken zo plaats voor Toos Bergen. Die komt hier zitten. Goedemorgen Toos. Uh, het, het blijft radio. Het blijft al een gezellig hier. Heb je nu een muziekje?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 TV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 Wil, hoe kom je dan op, op zo'n uh, organisatie? Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat je eerder naar een kerk gaat, misschien, of naar een, ja, een, een familie de, de, of, of iets dergelijks. Ja dat, uh, ja, dat hoeft niet altijd, want het wordt gauw ge, uh, gekoppeld aan, aan, uh, aan geloof, hè? Aan, ja, ja, ja, ja. aan de kerk. Ja. Maar um, geestelijk begeleider is iemand die luistert naar jouw verhaal, okay. en um, iedereen heeft zijn verhaal te vertellen.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 Ja, maar grijp, je daar, grijp je daarop in? Of, nee, of, of? nee, nee ik, van mij mag die zo lang mogelijk ja, ja. duren. Want dat betekent dat de ander dus dat eigenlijk ja, bij zichzelf dus, ja. Ja. de raden gaat. Dat doe ik. En uiteindelijk uh, uh, vind ik dat ik mijn verhaal verteld heb. Punt. Ja. Maar het zit nog steeds te over jou. ja.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 It's a marvelous night for a moon dance With the stars above in your eyes A fantabulous night to make romance Neat the cover of October skies And you know, all the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling Of your heartstrings that plays soft and low Yet you all know, the night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 Zo, zo werkt dat Zo ja. werkt het. En ik ben er zelf bij gekomen. Ik uh, was begonnen aan een theologieopleiding. En uh, toen had ik mijn propeduizel gehaald en toen ben ik gestopt. Om, uh, dan zat je al in de geestelijke verzorging. Je zit al, ja, je zit dan al een ben beetje dan, in die hoek. Ben je dan een dominee of ben je geestelijk, ook geestelijk verzorger? Als je in de je the theologie... Ja? Nou, oh. nee, nee hoeft ja, dat, dat hoeft, hoeft, hoeft niet. niet. Nee? Nee, hoor, nee dat hoeft niet. Je okay. kan pastoraal werken worden. Je kan, oh, daar daar alle ka je kan er alle kanten mee op.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 Ja, ik... Nee, nee dat, maar ja, dat is maar dus Maar wordt wij... daar aan gewerkt? Of zijn je, ja, daar is... zijn wij nu als bestuur wel uh, mee bezig... om dat dus Maar dat gaat via het ministerie van Onderwijs? Ja. Ja. ja. ja, ik... Want het is ook een hele Heel dure opleiding. Worden, worden, uh... ja? ja, het is ja? een hele dure opleiding. Oh, vandaar dat jij zoveel vrienden hebt. <laughs> nee, Ben. <laughs> vrienden, de vrienden nee, nee, van Tony Bergen. Nee, <laughs> nou ja, als dat ze kunnen... <laughs> Nee hoor, nee, maar uh, ik heb een sponsor gevonden voor mijn... Nou uh, die, ja, die, voor mij, mijn, uh... veel, veel opleiding in die, uh, in die sector. He, uh, A, omdat ze al niet erkend worden, zullen ze alleen maar duur blijven. Ja, ja. En op een gegeven moment dat ze uh, sponsoring krijgen uit, uh, uit, uit uh, de verzekeringswereld bijvoorbeeld. Omdat die dat dan nodig vindt en eventueel zou moeten gaan vergoeden. Uh, zou ze nog goedkoper worden. ja.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 dan heb je dat dus eh, afgerond. En dan wordt er dus, als het bijna het stagejaar om is... dan moet je dus aan de, <kwijnt> aan de scriptie. En dan gaan ze uh, vragen van, uh, waar wil je je scriptie over houden? En toen heb ik gezegd van, ik wil mijn scriptie houden... over de eenzaamheid binnen de kloostergemeenschap. Nou, dat was natuurlijk oeh, even oeh. van, oeh. zou je dat wel doen? Nou, dat ja, dat, dat wil ik, want ja. dat heb ik gezien... Dat, dat, dat heb jij zo. inmiddels in jouw werk ja. Ja. Ja. en in je stage ja. moeten constateren. Ja. Ja. Ja. Dus ik heb mijn scriptie geschreven over de eenzaamheid binnen de kloostergemeenschap. En hoe is dat ontvangen? Uh, nou, ik had er een acht voor. Dus ik was. Ja, dat, is, ik, dat, dat, is niet, dat is niet hoe het ontvangen is. <laughs> nee, dat is het cijfer. nee, maar ik heb hem <laughs> dus uiteindelijk. Uh, ja, je, je laat hem uh, lezen, beoordelen door de uh, stagebegeleider, door uh, je studiebegeleider.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 Uiteindelijk, toen de scriptie af was, heb ik wel met de algemene overste... die we had, zei wel zoiets van, ik mocht daar stage lopen. Ja. En zei wel, ik wil je scriptie wel lezen. Ja. Toen wist Achteren. zij nog niet dat ik het over de eenzaamheid... binnen de kloostergemeenschap zou hebben. Okay. En nou komt dus, dus de vraag van Gerrie, hoe is het bij haar ontvangen? Nou, ze was, ze was daar best wel een beetje huiverig voor. Want wat breng je naar buiten? Ja. Maar ik, ik heb haar uiteindelijk, het hele bestuur van de, van de congregatie heeft het gelezen. En mijn uh, stagebegeleidster heeft ja. het als eerste gelezen. En die zeiden: nou, die, die, die, ja, die moesten toch wel erkennen dat, dat wat er stond, dat dat dus zo is. Dus. Ja. dus en jouw, jouw signalering was juist ja, Het was wel heel confronterend om het op zwart te of het ja. zwart-wit nou, te zien, hebben, ze, ja. zeiden ze. En hebben ze er wat mee gedaan? Uh, dat weet ik niet. Okay. Ik heb het ze gegeven nee, en okay, we nee. hebben het besproken met elkaar. en uh, Zij hebben wel hun mening gegeven en de zusters die ik oh, ja. geïnterviewd had. En ik heb ook een aantal uitspraken, maar, maar zonder dat... namen. Zonder, hè, dus wat dat betreft, het was zo veilig als veilig maar zijn kan. Want dat was ja, dat ook betreft. mijn eerste opzet. Het... het...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 Uh, de stampachters en de horeca. Ja, dat heb je ook nog gedaan, hè? Uh, nou, dat geloof ik niet. <laughs> niet. Maar in ieder geval gemeentesstands heb ik dingen gedaan. ondernemersplatform. Ja. Dan zit je bij al die vergaderingen... en je hoort Zo heel veel. veel. En op het moment dat jij bij de een vertelt... wat je bij de ander hebt gehoord, lig je eruit. De ben je mee. klaar. Ja, dat kan ook niet. Dus dat is iets wat ik wat wel heb geleerd? geleerd heb... En dat ik maar zo dat... werkt het ook, hè? Ja, ja zo werkt het ja. ook. Ja, die. Uh, nou, je noemt nou een aantal verenigingen op waar uh, nogal wat over te doen is. Op het ogenblik ook. En uh, dat is inderdaad. Uh, dat moet gewoon binnen de, de kamer blijven. Waar, ja. het, waar ja. het besproken wordt. Want je kan niet. En zeker niet als je secretariaat voert. Van de ene. Dat nee, is mijn Dat is helemaal niet. Dat nee, is mijn taak ook, ook helemaal niet. Nee, nee. Maar dat. Uh, en dat, dat is bij geestelijke begeleiding ja. net zo. Wat je hoort, dat hoor je. Hoor je en, en dat hou je, je binnen. Uh, Tof, toos... ja, ik, ik wil nog even. Ja, Eenzaamheid, daar had je het nu net ja. over. Kom jij nu ook bij gesprekken met, met cliënten dan eenzaamheid? Ja, zeker. Want ja. dat is op dit ja, moment ja, ja, ook ja, ja, ja, heel veel. Ja, ja. er is ja. ja. dus heel veel eenzaamheid onder oudere mensen ook. Maar ook onder, maar ook onder, onder jonge mensen. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Daar zit ik weer op dat puntje van. Dus dan zou ik zeggen, ga nou eens een keer naar een sportvereniging... of ja, maar ga maar naar een Nee, Uiteindelijk moet je ze toch een advies geven. Of, of een, nee, een duurtje in, in, in, in... Ja, dat duurtje zou je ze zo kunnen geven. Maar als ik nou... Uit, nee, want dan is het mijn... Als ik zou zeggen van nou Ben, ga dan eens naar die sportvereniging, ja. Dan doe je het misschien omdat ik het wil. Of omdat ik gezegd heb, dat zou, ik zou het zo goed om. voor je zijn. Dan zou ja. ik aan je vragen... Je bent eenzaam. Zou je dat nou niet leuk vinden om wat met, met meer mensen om je heen te lopen? Nou, ze zijn natuurlijk ja, want...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 waarop de ander dan gaat nadenken van, oh, misschien ja, nou dan moet ik dan eens dit... Doen. of misschien moet ik eens dat. Want ja. dan doe je het vanuit jezelf. En dan doe je het niet omdat Om de wilt. dokter of de geestelijke nee. begeleider... of de psycholoog maar of de fysiotherapeut... Maar dat is helemaal van dat als geestelijke begeleider dat je het die manier ja, doet. dat je dat de mensen je dus eigenlijk zelf, zelf ja. laat... Nou, ik snap hem. Um, we hebben een gesprek gevoerd hè, en uh, hoe eindigt dat...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 Uh, gezien de of, tijd. Ik vind het mooi. Ja, voordat wij er echt zelf tijd. uitgedrukt worden door het nieuws, wil ik het <laughs> toch afronden met, uh, met Toos. Um, mochten mensen jou zoeken, dan kan dat uh, uh, via de website. Ik heb een website, www.toosbergen.nl. Ja, en het gaat dus uh, om begeleiding en niet verzorging.